Het is drie uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Amerikaanse militairen mogen dit weekend in uniform meelopen... in een Cape Ride-optocht in San Diego. Dat is bekendgemaakt door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het is de volgende stap in de acceptatie van homoseksualiteit in het leger... dat het vorig jaar de Don't Ask, Don't Tell-regel was afgeschaft. Aan de Cape Ride in de Californische stad doen altijd veel militairen mee... maar dat mocht nooit in uniform... Het Pentagon zegt nu dat het verbod niet definitief wordt opgeheven, maar dat deze keer een uitzondering wordt gemaakt. Syrische opstandelingen hebben verschillende grensposten aangevallen en ingenomen. Dat gebeurde langs de grens met Irak en de grens met Turkije. Volgens het Iraakse leger is een van zijn posten nu in handen van de rebellen. Bij de aanvallen werden 21 Syrische grenswachten gedood. Op videobeelden is te zien hoe Syrische strijders langs de Turkse grens op douanengebouwen klimmen. Na vijf dagen van hevige gevechten in de Syrische hoofdstad Damascus zijn veel mensen gevlucht. Zo'n 20.000 Syriërs zouden de grens met Libanon zijn overgestoken. De voortvluchtige verdachten van een inbraak in Heerenveen gisteren zijn aangehouden. Bij een wilde achtervolging in Flevoland werd gistermiddag al een man opgepakt... en nu zijn ook zijn vermoedelijke handlangers gearresteerd. Drie mannen en een vrouw. Het is niet bekend of ze bij de inbraak iets hebben meegenomen. In Bulgarije zijn videobeelden vrijgegeven van de man... die woensdag waarschijnlijk de zelfmoordaanslag op een bus heeft gepleegd. De blanke man is te zien op bewakingsbeelden van de luchthaven van Burgas... Bij die luchthaven blies de dader zichzelf op bij een bus met Israëlische toeristen. Zeker zes mensen kwamen om, ook de dader. En dan nog het weer. In het midden en zuiden van het land is er kans op een mistbank. Overdag wisselend bewolkt. En in het zuiden nog kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121, dat is het telefoonnummer dat je echt nu eventjes moet bellen... als je weet waar naaktslakken vandaan komen. En vooral hoe je eraf komt. Want uh, ja, dat wil Marian heel graag weten. Haar wil weten waarom wielrenners hun Nederland zo slecht beheersen... en waarom de bank zo snel zijn pasje inslikt... als hij het niet snel genoeg uit de, het betaalautomaat haalt. Uh, Aad wil dus uh, nog weten hoe het zat met... ja, die Zuiderzee, dat hebben we dan een beetje zo. Hè? Maar hij wilde ook weten waar de namen Urk en Marken vandaan komen. Dus mocht je dat toevallig nog weten, 0800-1121. Jaap wil weten waar de term dichte vandaan komt... Waarom heet dichten eigenlijk dichten? Dus uh, mocht je een etymologisch woordenboek in de kast hebben staan, bel dan ook even naar 0800 1121. Roos wil weten waar de eerste tot de tiende macht in de politiek voor staat. José vroeg zich af of ze plakband wel bij het oud plastic in het afval mag doen. En ja, Martin belde dus over die echo, maar ja, daar is volgens mij alles wel over gezegd wat daar voorzinnigs over te zeggen valt. Dus um, bellen kan nog steeds 0800 1121, mailen naar omroepmax.nl. Twitteren kan via Nachtsuster. en er is een chat tijdens dit programma en die vind je op www.nachtzuster.net En uh, nou ja, dat hele verhaal over de Zuiderzee, dat roept natuurlijk meteen op tot dit liedje. De zijde zee beladen. Opa, kijk, ik vond ook zolder een foto van een oude pot. Is dat nog van voor de polder van die oude vissersvloot? Jochie, dat is een gelukje. Ik was dat prentje jaren kwijt. Heb nou weer een heel klein stukje, van die goede oude tijd. Daar is het water, daar is de haven, waar je altijd horen kon. We gaan aan boord, de voerman laat er, nou paarden draaien. Aan de horizon leidt een beloort. Eens ging de zee hier keer, maar die tijd komt niet weer. De Zuiderzee heet nou IJsselmeer, een tractor gaat er nou Greppels graven. Ben ik. Ja, ik was de kapitein, Hiro en die grote dikke, ja, dat moet malle zijn. Opa en die blonde jongen, vooraan bij de fokken schold. opa zegt nog: wat. Die jongen is je ome, die is dood. In het diepe water, ver van de haven, in die novembernacht, voor twintig jaar. Door het brakke water is hij begraven, maar als ik nog even wacht, zien wij elkaar. Keer in een razend verweer, ongestraft slaat niemand haar neer. Nu jaren later, hier paarden draven, zie ik de hand en macht van onze Heer. het water? Waar is de haven? Waar je altijd horen komt, We gaan aan boord. De voerman laat er zijn paard nou draaien. De Zuiderzeeballade was dat van Sylveen Poons en Oetse Verschoor. En Oetse, dat is het kleine jongetje. Ja, schattig is dat. 0800-1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen. Maar vooral ook met antwoorden, want we hebben wel een hele lijst nu. Dus uh, mocht je het gehoord hebben dat je denkt... nou, oh, daar weet ik alles van, bel dan even naar 0800-1121. Hans, goeienacht. Hallo, Astrid. Hallo. Ik heb weer de heer dicht bij zijnde te zijn, hè? Nou, dat weet je niet, hè? Nou, ik woon uh, de 300 meter van je vandaan. Ja, ik weet het precies. Ik uh, toet er altijd weet. even. Goed, uh, ik zal het even niet te lang maken. Nee. Uh, dat 2 tot de 10e macht, ja. dat is gewoon een wiskundige kwestie. Oh. Uh, dat heb, je op, uh, heb ik op de HBS heette dat toen uh, geleerd. 2 uh, tot de 10 is bijvoorbeeld, uh, ik heb het net even uit mijn hoofd uitgerekend, 4.100... Ja. Nee, kijk. Twee tot de vierde is gewoon twee maat twee is vier. Ja, maar dat twee bedoelt ze niet, Hans. Nee, in de politiek heeft niks met politiek te maken. Nou, dat geloof ik nou niet. Nou, dat is echt waar. Maar is ze dan helemaal in de wacht, uh, of in de wacht, in de war met, uh, is, uh, met de trios politica? merkte ik al dat het niet klopte. Het is gewoon twee tot de vierde of vijfde of zesde, al weet ik wat voor macht dat maakt. Ja, maar dat is gewoon het wiskunde dat vier tot de tweede macht is vier keer vier... en vier tot de derde macht is vier keer vier keer vier... en vier tot de vierde macht is vier keer vier keer vier... En dat gaat dan maal vier. Ja, precies. Maar er staat mij ook iets bij, hoor, met machten. Alleen ik dacht dat het klassen heette, de tien klassen... Dan, ja, dan had je vroeger, kreeg je dan bij geschiedenis of politicologie... kreeg je zo'n piramidetje. Ja. En daar waren dan tien lagen van de samenleving in. Die bedoelt ze. Oké, okay, maar, ja, maar ja, het woord macht. Dan bedoel je macht, meer politieke macht bijvoorbeeld. Ja, ik dacht dat ze ja, misschien een beetje in de war was... met de, de trias politica of de, wat is het, de rechtelijke ja, okay. macht... De, de uitvoerende macht... En de wetgevende macht, volgens mij. Oké, okay, nou daar heb ik geen antwoord op. Straag geleden allemaal, zeg. Uh, maar dat macht, uh, dat is toch wel leuk. Want als je nou bijvoorbeeld uh, de kans dat iemand vier uh, dochters krijgt of vier zonen. Ja. Is, uh, is heel groot. Is gewoon 2 x 2 x 2 x 2 is 16. Dus is 1 op de 16 echt pakken krijgt Vier jongens of vier meisjes. Dat, dat is het. Dat, dat, daar kan je leuke dingen mee uitrekenen. Oh. Uh, wat de slakken betreft. Huh? Ja. Mijn tuin is een zogenaamde tuinreservaat. Oh. Die mevrouw weet wel wat ik bedoel. Je bedoelt een slakkenreservaat? Nee, een tuinreservaat. Je bedoelt ik een heb, slakkenverzamelplek? De tuin op het noorden. Ik heb oh. op advies van vroege vogels, die ken je wel, het programma. Ja, die zitten nog dichterbij dan jij. Ja, ja, ja inderdaad. Heb ik uh, twee jaar lang uh, van de grote eikenbomen op het noorden... alle bad laten liggen. Ik heb dus niks opgeruimd. Oh. Daarna zijn mijn neven en mijn zwaarers gekomen. en hebben alles opgeruimd. Ik heb vanaf dat moment helemaal niks meer gedaan, behalve op het terras. En dan kom ik zo bij de slag in terecht. Er planten. De ja. rest komt allemaal vanzelf op. De tuin is dus voorkomen onderhoudsvrij. De meest krankzinnige dingen. Ik heb vanmiddag een uh, ons wilde aardbeien gegeten, bijvoorbeeld. <laughs> Kon je ze vinden? Ja, ik zie ze gewoon door de paardjes maar hier tussen, ja. er, uh, stenen tussen gelegd. Ja. En uh, verder is er nog een heel klein stukje gras. Het gras was zeggen, maar dat komt vanzelf op. Ik strooi veel voor de vogels waardoor er vanzelf ook van alles op komt. Maar die slakken, uh, dat heb ik twee keer gehad op het uh, Flextoon terras. Daar zie je strepen lopen, van die slakken. Ja. Uh, dat ziet die mevrouw misschien niet, als ze geen terras heeft. Maar ze komen in ieder geval uit een riggel ergens bij een huis op een muur... waar het uitermate vochtig is. Uh -huh. Nou, bij mij was het duidelijk te zien waar ze vandaan kwamen. Daar heb ik gewoon, wat die mevrouw ook zegt, van zout zoutstrooien, dan lossen ze gelijk op... Dat is een probaat middel, maar als je dan bij die plek een ring neerlegt van zout, ja. dan komen ze niet meer. Nou, maar dat heeft ze gedaan. Maar dat moet dan op nee, de goede plek. Weten waar ze komen. Dat ja, het. ja, dus ze moet die, die zilveren sporen, zeg maar, die moet ze gaan volgen. Nou, maar dat is natuurlijk in de aarde. en als het ja, kan je niet goed zien, hè. Komt, is het is moeilijk te volgen, maar als het kan volgen, ja. dan vinden ze die plek. En dan en moet ze spekken... daar zout strooien, dat ze er niet langs, zodat ja, je het bij de altijd. basis aanpakt. Die plek zit niet midden in die tuin. Lekker niet. Bij een tuinhuisje of bij een schuur. Bij de buren, hè? Of, of tegen het huis. Vaak de buren. Oh, ja, tegen iets vast. Ja. En daar zitten ze onder. Oké. Okay. En nu, het zo vochtig is de laatste tijd, zijn er meer van die slakken. Oh. Die zwellen op. Huh? Nee, ik zie zo voor me dat ze dan door al dat vocht, dat ze groter worden ook. Maar dat zal wel niet, hè? Het, nou, het zijn loeien. Het zijn inderdaad uh, vieze beesten. Ja, ze zien er zo vies uit. En ik heb wel eens uh, gehad toen dat ik naar buiten liep op, uh, ik loop in huis met mijn schoenen aan, blote voeten op uh, speciale sokken. En dan oh. liep ik het terras op en dan trap je op zo'n ding. Maar je dan met je schoen bent, dan ga je zo uit. Maar, wacht even hoor, blote voeten op speciale sokken? Dat zijn uh, Noorse geribbelde sokken. Het wind allemaal die masseren je voeten gelijk. Ja, dan heb je toch geen blote voeten als je in Noorse geribbelde sokken zitten? Nee, maar ik loop, als ik uh, nu naar beneden loop, dan trek ik niks aan. Dan loop ik gewoon blote voeten door het haal. Ah, oké. Okay. En als anders ik de Noorse kat buiten kat stond dan ga ik ook gewoon de tuin in en daar op mijn blote voeten. Goed, nou, de slak in ieder geval opzoeken bij een muurtje of tuinhuisje en daar een uh, ring van zout. Ja. Dankjewel, Hans. Oké, okay, tot ziens. Doeg. Jaap. Ja. Er, twee, er zitten twee Jaap'en, geloof ik. In Echt waar? Ja, Jaap is wel populair Hoor je nu, Jaap? Jij, ben, jij hebt een echo. Oh, heb ik een echo? Jij hebt de bewuste ja, echo. bij Eén ja, een, een radio taart, ja. Oh, dan is dat het, ja. ja. Moet je hem even uitzetten. Ja, is het nu gebeurd. Hoeveel radio's heb je wel niet? Ik zit hier bij een buurvrouw, want die maakte mij attent op de gezelligheid van dit programma. Echt waar? Ja, ik had het nog niet gehoord. En die heeft twee draagbare radio's aanstaan. Maar wil ze graag in stereo luisteren? Zeg maar jij hoor. Uh, oh. Ja. Uh, nee, nee, nee, nee. Ik, ik hoef niet speciaal uh, te luisteren. Ik oh. wil even reageren. Ja, vertel. Er was een meneer, die heette Harm. Ja. En die beweerde dat wielrenners zo uh, slecht Nederlands spreken. Ja. Of zo slecht Nederlands spreken. En ik bestrijd dat. Oh. Als je dat vergelijkt met voetballers die uh, zeggen van hun hebben vandaag uh, ja. beter gespeeld dan wij, of hun hebben vandaag. Als wij, ja. Als wij. <laughs> als je dat vergelijkt met wielrenners die uh, uh, Frans, Spaans, Italiaans uh, veilig van elkaar kunnen onderscheiden. Oh. Uh, dan wil ik nog eventjes uh, uh, uh, aanstippen dat uh, de taal in het wielrennen is Frans. Hè? Dat is de voertaal. En zelfs een intellectueel als Marc Smeets... die zegt drie weken per jaar... in plaats van het moreel... zegt hij de moraal. <laughs> ja. Waar komt dat door? Doordat uh, in het Frans... het moreel is daar le moral. Mm, dat is en, en de moraal is la moralité. Ja. Ik ben toevallig ooit leraar frans geweest oh. en uh, nadat ik uh, voordat ik uh, piano ging spelen en uh, mijn conservatorium afmaakte en musicus werd en leraar uh, muziek werd maar dus ik weet dus dat le moral is uh, verbassen door die wielrenners in uh, de moraal dus ik had vandaag ik, ik had vandaag veel moraal zegt een wielrenner <laughs> maar die maakt daarmee geen taalfout die spreekt gewoon de taal van de tour de frans hmm. En la moralité is de moraal en de moraal is het moreel. En zo heb je in alle, in alle beroepen heb je En als die meneer met die opleiding uh, vindt dat de wielrenners slecht Nederlands spreken... dan moet je maar eens goed opletten, want de, bijvoorbeeld de gebroeders slechts spreken vier talen. Ik spreek trouwens zelf zes talen. Ehm... Um, met name de, de Romaanse talen worden bijzonder goed uh, beheerst door de wielrenners. Dus ik bestrijd uh, wat meneer uh, Harm beweert. Maar, de, wil je nu zeggen dat alle wielrenners Frans spreken? Want niet allemaal. Dat, uh, Nee, dat nee, wil ik nee, niet maar zeggen. Ik, ik, heb wel, ik heb wel Lance Armstrong, die een, die spreekt een spreekt heel goed heer, Engels. Uit, aan Frankrijk... Ja. ...heb ik ook in het Frans uh, interviews horen geven. Oh ja. Nee, ik, ik bestrijd gewoon wat... Uh, laten we zo zeggen. Um, en wat, wat die meneer die harmheid heet... Uh, beweert... is, is zo'n algemeenisering... Dat, dat, dat, dat klopt niet. Nee. Een, heel, een heleboel... buurrenners spreken... Uh, uh, Nederlands uitstekend. Ik ben zelf bevriend... met iemand die wat ouder is dan ik. Uh, dat is van uh, Gerben Karsens Een uh, notariszoon uit Leiden. Hm? Nou, die maakt echt geen taalfouten. Hm. Ik ben... Ook bevriend met, met uh, Jelle Nijdam. Die spreekt ook uitstekend Nederlands. Nee, uh, ik heb Zoetermelk ontmoet. Ik heb Jan Raas ontmoet. Nee, ik, ik bestrijd wat Harm zojuist zei. Maar, ik, een klein beetje, maar dan, dan, dan stoel ik dat op het voetbalverhaal inderdaad. Sporters zijn vaak mensen die heel erg veel tijd kwijt zijn met trainen en sporten. En meestal dus niet... Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen... maar meestal dus niet een uh, universitaire opleiding hebben... of um, de, hele, de hele ingewikkelde uh, talenstudies hebben gevolgd. Kent u al een commandeur? Nee, nou, dat zeg ik. Er zijn altijd wel uitzonderingen. Vele. Er zijn vele uitzonderingen. Maar, dit, maar ja, dat is, uh, toch is dat bij het voetbal minder, hè? Uh, meestal wel. Maar weet u dat bijvoorbeeld... Uh... Hoe heet die, die, die Surinaamse jongen die toch nog twee jaar doorgaat, Clarence Seedorf. Ja. Dat hij tijdens zijn voetbalcarrière nog even kans heeft gezien om meester in de rechter te worden. Echt waar? Echt waar? Nou, kijk. En uh, zo zijn er natuurlijk Al, altijd weer uitzonderingen. Clarence Seedorf, meester in de rechter geworden. Goh. En een van de meest beschaafde voetballers in Nederland. Uh, qua gedrag en ook uh, qua uitstraling. Dat is, uh, vind ik, Maarten Stekelenburg, die prachtige doelman. Ja. Ik, kan het, ik, ik vind het zo jammer dat hij ook, ook zo, zelfs hij zegt van hun hebben. Dat is ja. zo jammer. <laughs> Zo'n hoogbeschaafde jongen dat, dat hij meedoet in, in, in het jargon van uh, de Nederlandse voetballers. Maar ja. ik bestrijd dat in het algemeen de wielrenners uh, heel slecht hun, uh, hun taal beheersen. Nee hoor. Dat bestrijd ik. Een nou, aantal wel, maar dan. die algemene daar kan ik niet tegen. Oké. Okay. Doe de goed aan de buurvrouw. Uh, ik doe de goed aan u, Astrid. Het... Ja, is ook goed. Ja. Goedendag. Goedendag. <laughs> Dag. Herbert. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Dat was ik. Wat kan ik, ik voor je doen? Ik zet even luidspreker ja. af. Ja, zet even je luidspreker af. <laughs> ja, tuurlijk, want ik heb hier naar de gaten dat ik nou een keer in de uitzending kwam. Kijk, veel beter meteen, hè? Ja, direct, direct. Ja. En uh, wat had je te melden, Herbert? Nou, uh, over de naakslakken. Ja. Het, het is echt stom toevallig. dat Ik, ik ben uh, op de Affaire, dat is een festival op de feesten. Ja. ja, ben je daar nu? Nou, nou ik ben nu thuis. Maar ik wou het zeggen, Ik aan... klinkt wel heel rustig. Ja, ja zeker, zeker. Nee, ik, ik ben uh, een aantal dagen aan het werk geweest. Ja. Ik heb uh, vandaag lekker kunnen feesten, maar... Um... Uh, het was toevallig dat ik een collega van mij over wakker had in zijn moestuin. Yeah. Dat hij echt een ware plaag had. Yeah. En ik ben ermee ingegaan verdiepen en zei van, hij zei ze ook al van je moet schoteltjes met bier neerzetten. Oh. En daar komen ze echt als dolle op af. Ja, maar, nee, maar dat is dus niet, juist niet de bedoeling. Je moet dus de schoteltjes met bier bij de buren in de tuin zetten. Ja, heel goed. Dat is nog <laughs> veel beter. Dat is een veel beter plan. Maar nee, maar echt zonder gekheid. Uh, naakvlakken zijn gek op bier. <laughs> en uh, ze komen daarop af. En uh, daarna kun je ze echt met, uh, met bosjes bij elkaar rapen. en uh, in de kliko uh, deponeren. Ah. Nee, ja, maar dat maar begrijp dus... ik niet. Dan ga je ze eerst lokken en dan weggooien. Nee, maar dus op dit moment is het echt gewoon echt serieus een ware plaag. Want uh, ik, vanuit mijn oudershuis hebben we altijd een moestuin gehad. En uh, we hebben nooit echt een plaag gehad van naakvlakken. Uh, dus het was voor mij compleet onbekend dat, dat, dat mensen er last van hadden van zoveel maakslakken. Maar uh, dit jaar is het blijkbaar echt een plaag. Ja, maar het heeft denk ik inderdaad met, uh, met die constant vallende regen te maken. Nou, het, het is voornamelijk met een vastperiode te maken. En dit jaar heb we ook wel een flinke vastperiode gehad. Maar die was vrij vroeg in het seizoen. En uh, niet zozeer laat. En uh, volgens mij leggen ze rond... Uh, we hebben ja, toch het... in februari nog vorst gehad? Ja, ja oké. Okay. Maar, maar daarna hebben we wel geen nachtvorst meer gehad. Doorgaans heb je vaak in, in april ook nog wel een paar, dagen, een paar dagen... dat je echt een goede nachtvorst hebt. En dan vriezen de naaktslakken in principe dood... omdat ze geen trui aan hebben. Ja, die, die, die eitjes die overleven dat gewoon niet. En uh, ze leven eigenlijk gewoon allemaal onder de grond. Ja. En uh, s'avonds als het donker is dan... Uh, zeker met vocht, inderdaad, komen ze allemaal erboven heen. En uh, ja, ze komen echt op bier af, dus als je je tuin vrij wilt houden, of wilt maken, dan, uh, dan moet je met, uh, met schoteltjes met bier gaan, uh, neer gaan zetten. Oké, okay. nou dan kijk, dat zijn nog eens adviezen. En, en nog heel eventjes over die vierdaagsfeesten. Ja, zeker. Want uh, was het een beetje leuk? Wat heb je gedaan? Uh, nou, ik ben vier, vier dagen... Tenminste, we zijn op, uh, qua, qua uitvoering al op, uh, op zaterdag begonnen. Ja, maar nou, wat op, moest uh, je ja. doen dan? rijplaten ik, neerleggen? Ik, nee, nee, nee. Ik was oh. Uh, artiestenbegeleider. Oh, wat leuk! Ja, superleuk. Dat is een leuke baan. Ja, absoluut. En, en wie moest je begeleiden dan? Oh jee. Is echt, ik heb al een stuk of 30, 40 over de vloer gehad. Dus, uh, dat is, uh, nee, maar op de Afferen. Ik weet niet of je dat festival kent, ja? de Afferen. Ja? Dat is op het uh, Valkhof Park. Dat is echt een supermooi park. Echt het mooiste plekje van Nijmegen dat betreft, het uh, centrum gelegen dan. Mm. En dat is een uh, gratis festival, uh, alles draait op, uh, op vrijwilligers, natuurlijk uh, wordt het mensen wel betaald, maar dat is allemaal tegen vrijwilligersvergoeding dan. Uh, en bands komen ook voor een habbekrats eigenlijk in verhouding spelen, omdat het festival gratis is. Normaal gesproken strijken ze altijd een gedeelte op van de uh, van entreeprijs. Ja, maar aangezien dit die, die niet is, ja, dan komen ze van minder. Maar, dan maar nog, jij iedereen, ja, hebt ja, dertig artiesten begeleid, maar je weet niet meer wie het waren. Ja, ja ik, aantal, zeker een aantal ken ik wel. Gisteravond, Electro-Goozie. Oh, <laughs> De bekende Electro-Goozie. Ja, Electro-Goozie was echt een, echt een geniale band. Oh. Want die speelde eigenlijk een soort van, van minimal elektro-muziek. Okay. Maar, dan, maar dan zonder uh, keyboards of laptops of wat dan ook. Maar het is wel het puur... hele minimal uh, elektromuziek dan? Hm? Het is wel heel minimal dan? Ja, maar het is gewoon puur echte uh, drum, bas en gitaar. Okay. En normaal gesproken zou je dan verwachten dat een rockband, maar nee, zij maakte echt gewoon uh, elektromuziek op die instrumenten. En dat was echt super goed gedaan. Dat was heel erg goed uitgevoerd. Oké. Okay. En uh, vandaag hebben we Brenton en uh, ook uh, Will and the People. Misschien zeg je dat wel wat. Ja, die waren over uit... Uh... Is dat is in Engeland, is het of niet? Hoe ja, zeker. zeker. Nee, nee, dat, oh, dat speelde... is leuk. Oh, dat is leuk. Dat is, vind ja. ik leuk. Dat heb ik hier vast in de computer staan. Uh, lying in the, lion in the morning sun. Ja, ja, ja klopt. Nee, oh, ik Dat tevallig... is leuk. Kan ik dat mooi draaien? Toevallig ja. heb ik het een paar maanden geleden nog als, uh, bij mijn werk bij Dor Roosje als, als band gehad. Ah ja. En, uh, maar dit, ja, vandaag hebben ze dus gespeeld op, uh, op de Habana. Dat is een, een op het Walstrand. En er waren echt dik 4.000, 5000 mensen. Op ja, het is heel grappig, want dat, dat liedje wordt helemaal grijs gedraaid hier in Nederland. Dat ja, is echt ja, dat Maar in Engeland doet het helemaal niks. Dus in Engeland kunnen Will en de People nog gewoon over straat. En dan gaan ze naar Nederland. En dan zijn er 40.000 vierdaagse lopers die al wel... Hey, Will and The People boning Dat, is, <laughs> ja, dat ja, vind dat ik grappig, echt, ja. ja. ze hebben, ze hebben echt... Uh, we hebben ze gelukkig al ruim voor die tijd kunnen boeken. ja. En uh, uh, ja, sinds sind ze bekend zijn geworden, met name door Pinkpop, is het echt, uh, in Nederland echt gewoon uh, speer in de lucht gegaan. Ja. Uh, dat is echt uh, niet normaal. Hopelijk. Nou, hebben jullie goed ingeschat. Goed, hey, bedankt ja, ja. voor je bier- en naakslakkenverhaal. En uh, bedankt voor de voorzet om uh, het plaatje van Will and the People te kunnen draaien. Ja, dat is een uh, goed idee. En uh, nu lekker slapen hoor, nu is het genoeg geweest, Herbert. <laughs> Oké, okay, ik ga mijn best doen. Goed zo, welterusten. Doei doei. Doei. I am a man you see, and one day I will be alive in the morning sun. Lazy pulling daisies do be past three, alive in the morning sun. One day I'll get in my chair. Like... It's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 Het is dus lion in the morning sun, hè? als in leeuw. En niet lying als in liggen. Want daar was ik in het begin een beetje de weg mee kwijt als ik ging zoeken. En het beentje heet uh, Will and the People. En die hoor je dus op Radio 1 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met je vragen en je antwoorden. En dat deed bijvoorbeeld ook Emmy. Goedemiddag Emmy. Goeiemorgen. Hallo. Hallo. Ja, ik uh, wil iets over de slakken vertellen. Nou, kom maar door. Uh, ik heb namelijk. Uh, di dit jaar heb ik een tip gekregen. Want ik heb. Ik heb uh, die zijn gek op Hosta's. Sorry. Hallo. Ja, ik druk op het verkeerde knopje. Sorry. Oh. Praat maar gewoon door. Doe maar net alsof er niks gebeurt, Sammy. Die, uh, die zijn hier gek op Hosta's. Ja. En uh, die heb ik dus in de tuin. Oh. En uh, dan krijg ik een tip, dus dan uh, moet je koffiedrap daaronder, zeg maar, uh, daar hebben ze een hekel aan. Echt? Vinden ze dat niet lekker? Nee, maar daar, daar lopen ze niet graag over. Oh, dat, dat, nee. dat voelt niet lekker aan hun, uh, ja, nee, dan ik wou ze zeggen niet pootjes, die, maar ze ze die. is ze niet. bij die bij die plant komen. Oh, oké, okay. dat, dat is een koffiedrap. Dat is de enige plant waar je iedere keer gaten in de, in de plant ziet, zeg maar. Maar er, ik, zijn er nog mensen die nog uh, koffie zetten met zo'n koffiefilter dan? Ja hoor, ik en ja? uh, een vriendin die had, mij, die had verzameld. Kijk. Dus uh, ja, die ga je gewoon eronder uit strooien. Ja, want ik, ik, ik, ik, uh, ik, ik zie mensen nu in CC. Ik hoor Ja, heel zachtjes. Ja, dat ligt aan mij. Ik ben slecht bij stem. Oh. <laughs> maar ik zie helemaal voor me dat mensen zijn CEO pads uit elkaar aan het trekken zijn. om. Nee, de, je nee. moet dus niet in... Ja, dat weet, weet ik dus niet. of je Dat zul je ook wel kunnen, maar... Ja. Uh, je kunt een soort dijkje bouwen van zijn CEO pads. Nee, je moet het helemaal, zeg maar, denken over, over de, de grond uh, strooien. Ja, dat ze daar dus ook niet komen. Ik bedoel, uh, ik vind het belangrijk dat ze van die planten nou blijven voor de rest... Uh, van mij te sorry wezen. <laughs> Was rondlopen, ja. Ik ja. bedoel, we uh, hebben net zoveel recht om. Uh, nee, maar dat maakt je dus ze ook niet dood, of zo, hè? Nee. Nee, dus dat zo. is ook zielig. Maar dat is een goed idee. Gewoon uh, de, de, zeg maar, je plantjes afzetten met, uh, met koffiedrap. Nou, we geven het door. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Gooi dan, hè. Dus niet, geen, geen bergje, maar. Geen hele berg. het hoeven geen dijkjes te zijn. Het, je kunt het ook gloeiend heet laten, zegt Peerke op de chat. Dan, uh, dan willen ze er ook niet overheen, natuurlijk. Ja, maar dat is zo... Dat, is zo, dat gaat heel uh, rap, hè? Dat is zo afgekomen. Dat koelt af, ja. Nou, bedankt, Emmy, voor de tip. Oké. Okay, Dag. Hoi. 0800-1121. Aleida. Ja. Hallo. Hallo. Het plakband. Ja mag niet in de container van plastic. Trouwens, oh. die mevrouw kan het weten. Oh. Want er staat een lijstje op die container. Wat er, er wel oh. in niet in mag. Zit er een briefje op? Ja, en als die mevrouw op haar gemeentesite kijkt... Oh. kan ze zo uitdraaien wat er wel en niet mag. En de en, en, en staat, plakband staat erop als uh, verboden plastic? Uh, ja. Wat staat er nog meer op? Wat staat er nog meer verboden of niet verboden? Nou, we doen maar verboden. Maar alles waar de dus slijm aan zit en, en uh, plat en toffe is mag er niet in. Dus ook geen en... stickers? Nee. Maar hoe zit het dan met, het, met een oud bijvoorbeeld een oud waterflesje waar, waar een etiket omheen zit? Dat trek ik er zelf altijd af. Zet je echt de etiketten eraf te weken en dan, ja. en dan de restjes lijm eraf krabben? Nou, die ja, lasje sluim hoef je niet echt zo. Dat mag wel, ja. dat vind ik raar. Ja. Dat plakband dat niet is... mag omdat er plak op zit, maar ja. flesjes mogen uh, wel met plak van het etiket nog. Nou, ik denk dat die mevrouw plakband bedoelt, van hobby plakband. daar zit ook hout tussen. Oh. Dat witte plakband bedoelt zij waarschijnlijk? Ja, ze had het wel over gekleurd plakband ook. Ja, zie is een 3D-plakband en ze zitten ook houtsnippers tussen. Dat plakband. 3 -plak. en, en, en d En dat plakband dat moet dus gewoon in de prullenbak. Dat Volgens mij zit er straks in... niks anders meer in de prullenbak dan alleen maar zo'n stukje plakband. Ja, nou ik, ik, ik weet hoe dat gaat. Ja. Ik, ik rij me erg er, er te basten met allemaal zakken van uh, hier de batterijen, daar, de vetheden en daar. Mam, je rijdt een half uur door de week heen. In je, in je diesel. Ja. Ja, ik Daarom... weet ook niet of dat nou allemaal het milieu wel helpt. Dat weet ik ook niet. Nou, nou ja, kijk, maar uh, plakband ik... mag er dus niet in? Plakband mag er niet in. Ik heb trouwens een tip voor die meneer die met zijn kabuurder slecht kon zien. Ja. Dat zei hij toch? Dat hij ja. slecht zelf. Ja. Dan moet hij even voor december naar zijn huis bellen en vragen voor bewijsje. Voor visueel gehandicapten kan hij via het ziekenfonds nu nog ja. een zoomtext aanvragen. Een wat? zoomtext. En zoomtext houdt in dat letters vergroot worden. Ja. En dat er een spraakstem in zit die jou vertelt wat te zien is. Oh, nou dan moet hij dan nu nog even. Want dat, uh, dat u, gaat uit de. Uh, dat moet, het moet systeem. voor 1 oktober. Oh, dan moet hij dat schieten. Oké, okay, dan kijk, dat zijn goede tips. Dankjewel. Okay. Oh, Aleida. Ja? Zwart plastic dan. Wat hè? Zwart plastic. Zwart plastic mag er wel in. Dat mag erin. Dus de vuilniszakken mogen ook bij het plastic. Ja, de vuilniszakken mogen, ja, vuilniszakken mogen erin. Hé, gelukkig. Nou, daar ben ik helemaal bij. Dankjewel hè. Oké. Okay. Dag. Doei. Um, Sjaak. Goeiedag. Hallo. Hoi. Ik heb, uh, ik hoor... Ik kom net met mijn collega aflossen en ik hoorde jullie op de radio over het probleem met slakken in de tuin. Ja. Maar daar is dus een, een standaard oplossing voor. Er zijn speciale slakkenvallen voor te koop. Slakkenvallen? Ja, in plaats van een schoteltje zijn er dus... Wij hebben dan bij de. Wij hebben zelfs een hele grote tuin ja. van 1200 vierkante meter. En, oh, en ook met een heleboel, heleboel horsta's. En wij hebben dus een paar jaar terug uh, bij de welkoop van die terracotta... Uh, slakkenvallen kunnen kopen. Oh, het zijn nog esthetisch verantwoorde slakkenvallen ook? Die hebben de vorm van een trechter, alleen is het onderkantje dicht. En daar kan je dus inderdaad een bier in doen. En dan zitten er aan de zijkant vier gaatjes en daar kruipen de slakken dus, als het goed is, naar het bier toe. En die uh, lossen dan op in het bier. Ze lossen op in het bier? Ja. Het moet ook allemaal niet gekker worden. Nee. Ach, maar er, is niet... er is dus een echt een, een, een, een, een knappe oplossing, een knappe oplossing. Ja, ja. net hoe je er uh, tegenover kijkt over de, hoe je met die beestjes omgaat, maar ja. als jij dus inderdaad van de slak af wil, is er een oplossing voor. Oké, okay. en dan gewoon te halen bij... Nou, ik, vind we... nou ik, ik ben dan toch, ben ik persoonlijk meer voorstander van de koffiedrap van Emmy, hoor. Ja, dat is, is ook een oplossing inderdaad, maar ja, ja. dan die blijven dus leven, die dus blijven dus in je tuin. En als jij inderdaad er even uh, last ja, hebt, en je, je wil er uh, echt Je kan ze wel van de ene hoek van de tuin naar de andere hoek van de tuin jagen. Maar dan, dan, dan je blijft het probleem hebben. Daar zit wat in. Zeg, Leus. en als jij nu je collega aflost om half vier, wat ga je dan doen? Uh, ik zit uh, in een, uh, op meer in een uh, dierenvoerder producerende bedrijf. Een wat? Uh, wij maken hondenvoer. Honders Oh ja. <laughs> Echt waar, jij gaat nu, nu beginnen aan je dienst om hondenbrokjes te maken. Ik, ik ben vanavond om tien uur begonnen en ik mag om zes uur mag ik naar huis. Oh, oké, okay. jeetje, maar waarom moeten hondenbrokjes s'nachts gemaakt worden dan? Nou, ja, omdat er zoveel zo vraag naar nou, is dat we in ploegen draaien. De honden hebben honger. Nou, lekkere trek heet dat. Oh ja, dat gaat gewoon door. Nou, ja. nou zet hem op. Fijn dat je even belde, Jacques. Oké. Okay. En het ging over slakken, dus ik draai een dat heel ik. langzaam plaatje. Uh, oké, okay. okay. doeg sing about love Every time I raise my head You make me want to tell the whole world What I've found is good Then they say slow You're so familiar. heet ze, onthoud die naam, als je hem nog niet lang al voorbij had horen komen. Ik was wel grappig, want uh, ja, ze dook vorig jaar zo'n beetje op en uh, de her en der hoorde je het liedje. Iedereen had het erover dat ze klonk als Karen Carpenter van de Carpenters. En uh, ze heeft een prachtig levensverhaal dat volgens mij echt een keer verfilmd gaat worden, want ze groeide op in Pakistan en uh, met uh, volgens mij Engelse ouders als ik het goed heb. En toen kwamen ze erachter dat haar, va haar vader haar vader niet was. En zij was de jongste van uh, zeven of acht, nou ja, heel veel kinderen. En toen kwamen ze dus achter dat haar moeder iets had gehad met de Pakistaanse kok. En dat ze daar het product van was. Dat is natuurlijk, ja, vind ik wel een bizarre ontwikkeling in iemands leven. Vervolgens ging ze naar Engeland samen met haar moeder. Die inmiddels dan niet meer met haar vader samen was. Die moeder ging in een caravan wonen werd heel erg ziek en Rumor ging dus bij die moeder in die caravan wonen en daar heeft ze een heleboel prachtige liedjes geschreven en wat grappig is dat de, vaak is dan zo'n zo'n verhaal ja dat blijft dan hangen maar van de artiest hoor je nooit meer wat maar Rumor die duikt her en der op die stond ook uh, afgelopen Noordzee Jazz Festival 2012 versie stond ze en daar heeft ze vriend en vijand verbaasd want ze blijft maar mooiere en mooiere liedjes maken en dit liedje wat je zojuist hoorde heten in het kader van de naaktslakken. Slow. 0800 1121. Richard, goedenacht. Richard. Goedenacht. Goedenacht. Oké. Okay. Hallo. Ja. Ja, mooi onderwerp. Hè. Allemaal? Of, uh... Nou, vooral de naaktslakken. De naaktslakken. Ja, het is blijkbaar een ding. Een Slakken, slakkennacht. Ja, nou ja, slakken ja, ja, nacht, slakken zomer. Dat viel, viel mij vandaag op. Uh, ik liep uh, langs de weg waar, waar ik uh, dagelijks loop. Ja. En er waren uh, opeens slakken. Ja. Zelfs met huisjes, en mooie huisjes. Oh, geen naakslakken dus. Niet allemaal, nee. Oh. Goed. Het, het viel op dat, dat, dat er enorm veel slakken waren. Ja, nou ja, dat... Uh, dat valt vooral Marianne ook op dit jaar. Marianne? Ja, degene die de vraag stelde wat ze aan de naakslak in de tuin kon doen. Nee, nee, nee, nee, gewoon nee. Op, op, op, op, op de begaanbare weg. Oh. En dan moet je oppassen dat je het niet op, op slak trapt. Nee. Nee, maar die zijn, zijn, zijn, zijn zo mooi. Ja. Ja. Goed, Richard. Ja. Verder nog iets? Ja, goed, goed, goed, ik heb geen antwoord op de vragen, maar oh. het, het viel me wel op. Nou, bedankt voor ja. de slakkenmelding. Het was een mooie muziek. Nee. Oh, gelukkig. Roemer heet ze. Oké. Okay. Dank je wel. Dank je. Dag. Adil. Hoi hey, Astrid. Hallo. Uh, Hoi, hoe is het? Ja, goed, met jou. Ook goed. Ja. Elke keer als ik bij de supermarkt ben en uh, het meisje van de kassa zegt... Spaart u koopzegels? Ja, dan Hoe zeg jij... Moet ik, ik zeg niks, maar soms, dan denk ik van eigenlijk moet ik zeggen... Nee, ik koop geen spaarzegels. Ja, precies. Nou, ik ben blij dat ik, dat ik in ieder geval één iemand bereikt heb... met uh, iets wat volgens mij in de maatschappij dringend aan verandering toe is. Het is niet spaar u koopzegels, het is koopt u ook spaarzegels. Ja ja, ja, ja, Goed, maar wat kan ik voor je doen uh, ja. vannacht? Uh, ik oh, heb, uh... dat klinkt opeens heel raar. Ja? Ik heb sinds een paar weken heb ik, uh, uh, last van, van zilvervisjes. Oh. En toen ben ik bij een uh, groot, dis, grote drooghisterijketen geweest... en heb ik van die doosjes gehad die ik kan vouwen. Ja. En, uh, maar dat heeft niet geholpen. Oh. En uh, ik wil ook nog misschien van die spuitbusjes gaan kopen... maar oh. dat, moet je dat, dat s'avonds doen voordat je gaat slapen en, en zo. Dat is best wel nog wel een... Dus ik dacht, uh, ik bel even jullie misschien, dat iemand nog een uh, advies ouderwetse heeft. oma, huistuin, een, een keukentip heeft. Ik denk schoteltjes met bier. Ja. Dat gok ik zomaar. <laughs> Want <laughs> nou, volgens dat... mij zijn zilvervisjes zijn eigenlijk gewoon hele kleine naaktsnakjes. Ja. Nee, okay. dat is niet waar hoor, het zijn heel andere nee, beestjes. dat weet ik ook. Maar je moet ah. wel oppassen, want ik vond zilvervisjes... Ik, weet, ik kan me herinneren dat bij mijn ouders thuis... dat er ook altijd uh, zilvervisjes in de badkamer zaten. En dat ik dan altijd zei... Ah, weet je, dat vond ik heel schattig. Wat? Maar ze eten, ze eten um, uh, cement. Is mij wijsgemaakt, hoor. Ja, Waarschijnlijk een verhaal van mijn vader. Die had nogal een levendige fantasie. Maar, ik, maar ja? ze eten dus je huis op, hè? Ja, want uh, we hebben... We hebben zeg maar van het, uh, ik weet niet, maar van het verf met, met een soort structuur, weet je wel, met een soort uh, hele kleine steentjes lijken. Ja, He? ja. En het verbaasde me dat ze alleen maar op die witte muren inderdaad zitten. En um, ja, ik, ik, ik vroeg me af van waar, waar komen ze vandaan? Komen ze uit spleten of, of, of, of uh, wat, ja, en wat ik er dan zeg maar tegen kan doen. Ja, Want, volgens mij zitten ze op vochtige plekken, dus je moet sowieso kijken of je niet een vochtprobleem hebt in je huis dan. Ja, ze zitten bij, bij ons zitten ze bij de, bij de douche, inderdaad. Maar precies oh, ja, daar ons, heb je meestal wel en, een vochtprobleem. Ja, maar ieder geval we hebben... In één keer per dag. Noem ja. noem uh, uh, uh, uh, Zo'n soort mondharmonica deur, noem je dat zo? Zo'n schuifdeur? Een <laughs> mondharmonicadeur, dat... ja. Ja, noem je dat zo? Nou, <laughs> Nee. Ja, ik weet niet hoe je dat, dat noemt, weet ik. Een harmonicadeur. Ja, nou. Mondharmonicadeur. En er zit zo'n opening in, omdat anders de tegels lo losraken, dan moet ze ja. maar de lucht ontsnappen. Ja. En daar, daar zitten daar ze zitten altijd. Ze. Ah, ja. het, het zijn er dan uh, een paar gelukkig maar. De drie keer pak ik dan met het toiletpapier ze op en dan spoel ik ze door. Oh. Want als ik ze, als ik ze uh, fijn druk, dan heb ik een zwarte vlek op de muur. Oh ja, op ja. je Witte Ganolmuur. Ja, en ik had, ja. ik had ook de gemeente gebeld, maar ik heb alleen maar naar de prijs gevraagd. Ik heb niet naar. Uh, de, en die zeiden van, we kunnen wel langskomen, maar dat kost uh, 380 euro. Dus ik dacht, ja, ik wacht even. Ik probeer het even bij de nacht te dus, zetten. Maar dan komen ja. ze, bij de, voor 380 euro komen ze vijf zilvervisjes verdelgen. Ja, maar dan, dan mag je, ze zeiden van, uh, nou, dan gaan we het aan, aanpakken. En dan mag je ook, uh, volgens mij, een aantal uur je huis niet in of zo. Oh, wauw. Vrij, vrij giftige stoffen. Uh, oh, ja, dat is in ieder geval wat die gast van de gemeente zei. En heb je geen zilvervisjes meer, maar ook geen cavia en uh, drie katten ook? Uh... Ja, maar die, ik heb geen huisdieren. Dus, uh... Oh, dat scheelt. Ja, zilvervisjes. Ja. Ja. ja. Maar die voed ik niet. Nee, heel verstandig. Goed. Ja. Nee, ja, zilvervisjes, waar komen ze vandaan en wat doe je eraan? Ik zet het in het rijtje naaktslakken. Waar komen ze vandaan en wat doe je eraan? Ja, ja. ja. Het wordt een beetje een, uh, een uh, uh, beestenbol. Maar dat geeft helemaal niks. Ghostbusters. Hoe doen we dat? Gaan we Wat zeg je? Ik zeg Ghostbusters. Ja, nou ja, dat beeld krijg ik wel een beetje voor die 380 euro. Dat ze bij jou ja. voor de gemeente eventjes, uh, eventjes groot uitkomen pakken voor uh, die paar zilvervisjes. Ja. is goed, uh, Astrid. Nog, ik... uh, veel plezier vandaag. Ja, ja? bedankt hè, okay, voor je vraag, weer Adiel. Doeg, Hoi. doeg. 0800 1121. Ans? Ja. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. hallo. Had je de vraag gehoord of moet ik hem herhalen? Nou, het is misschien makkelijk... want er zijn wat mensen thuis die ook meeluisteren. Verdomd, dat is waar. Ja, het is... Ja. Nou, het probleem is als volgt. Ja. Ik had vandaag een nieuwe telefoon uh, gekocht... De oude was na drie maanden overleden in de Heer. Oh. Dus op korte termijn moest ik een nieuwe weer hebben. Ja. En wat ik me de vorige keer aan zat te irriteren... Echt. toen ik de nummers en de namen inging voeren voor het telefoonboekje... Ja. je hebt tegenwoordig allemaal een telefoonboekje in je telefoon zitten... Ja. is dat je dus voor het nummer wat je in moet voeren... 32 posities hebt en voor de naam 16 posities. Oh volgens mijn weten. En dus is niet alleen bij deze die ik vandaag had... maar dat was dus drie maanden geleden zo. En in een grijs verleden... toen ik mijn eerste telefoon met boekje kocht... heb ik me daar ook al over verbaasd. Toen dacht ik nog... dat zal wel een foutje zijn van de fabriek. Maar het is dus nu drie keer in successie... dat ik me dus over hetzelfde zit te verwonderen. Bij mijn weten is er in Nederland niemand... die een telefoonnummer van 32 posities heeft... Nou ja, nee, niet in Nederland, maar misschien dat je nog uh, in het buitenland... nog een heel eind kunt komen. Nee, 32, daar kan nee. je niet. Nee, en als je Henk, Ink, Henk en Ingrid Brenninkmeijer in wil voeren... Ja. dan kom je er niet met 16. Hoor. Henk en Ingrid Brenninkmeijer? Ja, ik geef mijn bakkers maar een gooi op. Ja, dat zijn ook goede vrienden van mij. ik ja. okay, kijk even. Henk en Ingrid... Bren ik mij? Nou, hoeveel posities zijn dat? Uh, weet ik niet. Ik ben een type... Bren... Met oh, jij gaat tellen. Al, ja, nee, even kijken of ik het in mijn... in mijn telefoon... Oh, bij mij kan het wel. Wat kan er bij jou? wel? Nee, ik heb het niet over een mobiele telefoon. Hè? Wat voor telefoon heb je dan? Zit je, heb je een adresboekje in een gewone telefoon? Een huistelefoon met... twee extra handsets. Oh. Die je dus draadloos mee kan bellen. Oh. En... Daar zitten telefoonboeken. Nee, ik heb het niet over de mobiele oh, telefoon. Oh, dat dacht ik, joh. Maar die, met je gewone telefoon, dan kun je dus als je een naam in wil voeren... maar 16 posities. posities. Dus kijk, oh, mijn oma, die heette Maria van Hardeveld kleuver Dat ging al niet. Nou, nee. Ik, de, kan de, zelfs, ik, ik kan zelfs Kees en Tini Koek niet invoeren. Kees en, en Tini Koek niet? niet. <laughs> ja, dat kan. Dat gaat al niet. Maar, maar... ik nogmaals... Niemand heeft toch 32 cijfers in zijn telefoonnummer? Is dat... Waarom is dat niet precies andersom? Ja, dat is... Dat zou toch of is dat weer vrouwenverstand? Even kijken. Ik weet niet of je met 16... Of kun je dan alle buitenlandse nummers ook... Uh... Ja, maar wat kan er nou wezen? Laten we zeggen, er komen er nog drie bij voor het landennummer. Ja. Bovendien bel jij iedere dag met het buitenland. Nee, maar ja, ik bel ook niet iedere dag met Hans en Tini Koek. Kees Koek. Nee, maar goed, dat kan ik ook al niet kwijt. Nee. Nou, dat is, ja, nee, maar dan zul je gewoon Kees Koek moeten invoeren... en Tini Koek en dan gewoon hetzelfde nummer. Ja, doei. Ja, dat is een hoop dubbel op werk. Dat ja, maar het is ook... dat, dat verklaart niet waarom of het zo is. Nee, dat is raar. Waarom is dat zo? Wat een toestand, ja. Ja, wat kunnen mensen lijden? Nou, ik, ik, ja. uh, ik weet het niet. Ik ben benieuwd of er iemand wakker is... die er wel iets zinnigs over kan zeggen. Dat lijkt mij leuk. Ja, nou, dat, uh, dat is ja, nog altijd Want even Ik altijd, wil uh, het altijd graag begrijpen allemaal. Ja, en dat maakt het wel makkelijker. Ja, dus 16 precies. posities voor, voor de naam. En 32. En 32 voor, voor, voor de nummers. Nummer. Dat, dat is toch belachelijk. Ja, dat is door een keer op bedacht. Het kan niet anders. Nou, dat is sowieso hè. Alles waar we over klagen. Dat moet uh, iemand zijn die daar de tijd voor had. Goed, ik, ja. ik uh, zeg 0801121. dat is maar zes nummertjes. Dat past in je telefoon. En dan uh, zeg ik als iemand het even kan bellen om Hans uit te leggen hoe dat zit... met die, uh, telefoonnummers die, niet in, of die namen die niet in het telefoonboekje van de uh, huistelefoon passen. Bel even. Zo, dat dat doet okay. toch professioneel, hè Hans? Helemaal goed. Dank je wel. Dag. Goed. Dag. Hans. Ja, hi Astrid. Hallo. Hans uit Enschede. Dag Hans uit Enschede, hoe is het? Ja, dat zeg je altijd. <laughs> ja, als jij zegt Hans uit Enschede, zeg ik ook ja, altijd. Ja, maar dan zeg jij, Hans uit Enschede. Ik zal, ik zal het proberen om het volgende keer als verrassing een keer niet nee, te doen. Nee, nee, is goed. Ik vind het oh. prima. Wat kan ik voor je doen, Hans uit Enschede? Um, eigenlijk is een algemene opmerking, want oh. dat hoor ik nooit iemand vragen. Hoe? Hoe gaat het verder met jouw kinderen? Volgens mij heb je twee of drie kinderen of zo, hè? Ja, de, toen ik van huis ging inderdaad ja, ook wel. Heel privé, ja, ik kan niet in jouw privé ding snuffel of zo. Nee, ik vind maar ook... Niemand dat... vraagt dat ooit. Nee, maar nou ja, aan de ene kant is dat niet helemaal waar, want het wordt me wel vaker gevraagd. Aan de andere oh, kant zeg nou, ik dan weer, wel, nou, oké, nou. Hans, willen we nu weten wat we moeten doen aan zilvervisjes en naakslakken... of willen we weten hoe het met mijn kinderen is? Nee, ik heb een vraag, of uh, oh, ja. ik heb dat met Martijn een beetje besproken. Oh. Uh, het gaat over bijen. Ja. Dat als alle bijen op de hele wereld uitgestorven zijn... Ja. ...dat dan de mensheid gedoemd is om te sterven. Is dat zo? Ja, dat is de vraag juist. Maar we hebben toch honing helemaal niet een nodig? Ik heb hele een natuurdocumentaire gezien... Ja. ...dat als er dus geen enkele bij meer is dat dan uh, ze niet uh, want die kruipen dan in in in in in planten om de nectar eruit oh, te zoeken oh natuurlijk of, uh, ja uit... natuurlijk en nee, ja, ze nemen daarmee ook meteen stuifmeel mee ja ze bestuiven ze... Ja, ja dus als ze bijvoorbeeld bij een tarweveld komen ja. Oh, wat, al, uh, wat groeit en bloeit, mais of zoiets, ja. in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, of waren om... nou, er is Nou, er, er komt geen appel meer uit de, uit de bloesem als er geen bijtjes ah, ja. zijn. Ja. Appelbomen en fruitbomen en zo. Ja. ja. Dus nou, wat ja, moeten we dan nog dus, eten? Is dat waar? Ja, dat weet ik dat ook zo. niet. Maar dan kunnen ja, kijk, toch we toch altijd nog gras eten? We kunnen altijd nog gras eten. Ah kom. Je gaat je kinderen toch geen gras geven? Ja, wel, als er geen appels meer zijn. Nee, maar nou even serieus. Ik bedoel, Is het dan nou waar of niet? De, de, de... Martijn zei dat hij het ook uh, alles gehoord had. Ja, maar ik, ik ook, maar ik het vind gaat... Ik raar. Het gaat ook heel... Kijk, wat is nou de meerwaarde van een wesp? Ja. ja. ik weet het niet. Nee, dat weet ik ook niet. Maar... Dat is tegen. Ja. Hans? Ja? Het gaat heel slecht met de bijen in Nederland, hè? Ja, de hele wereld. En we hebben gelukkig heel veel soorten bijen. Ja, ja, ja, ja, nog ja. Ja, maar, maar we hebben ze inderdaad dat wel nodig. Op nu ongeveer uh, 70 voetbalvelden uh, wordt neergehaald aan bomen. Dat heeft niks met de bijen te maken. Omdat je daar ook mee stelt in die regenwouden. Omdat wat? Omdat ze daar ook zitten in die regenwouden. Bijen? Bijen, tuurlijk. Zit Zitten de... overal. Bijen in het regenwoud? Ja, natuurlijk. Ja, dat weet ik niet hoor. Dat die Amerikanen zo graag die soja uh, willen hebben. Oh. Voor die koeien, daar kunnen ze steaks of uh, hamburgers van maken. Oh ja. Dat flipfloppen, maar... weet je wel, bij die snackbar. Uh. Maar de vraag is: als de bij uitsterft. Ja, dan. Uh, dat was toen ook de. Bij het, net wat ik zei, bij het natuurprogramma. Dat dan de mensheid gedoemd is om uit te sterven. Ja, nou, dat vind ik niet raar. Wat zeg je? Dat, dat ik dat best kan geloven. Ja. Alleen, ja. ik weet niet... Ja, we... toch wel, maar... Maar als we geen appels meer kunnen eten... en andere dingen die moeten bloeien aan bomen... dan kunnen we dan nog niet andere dingen eten? Of redden we het dan niet? Ja, nou ja, daar wil ik graag een antwoord op hebben. Kijk, dan is er niet genoeg. Nee, sowieso niet. Dus dat is maar dan... is het waar wat, ik, wat ze op de tv zeiden of op de radio, ik weet niet meer wat het was. Nou, ze altijd was. alles wat ze op de radio zeggen is altijd waar. Maar in dit ja, geval ja, weet ja. ik het niet. Ik zeg 0800-1121. Ja, dan, ik zou uh, graag een antwoord op willen hebben. Oh, een antwoord ook. Ja, ja, ja. dat is de vraag dus van mij. Ja, nou ja, dan zou het handig zijn als er een antwoord op kwam. Ja, dat, dat, dat, daarom vraag ik het ook. Ik doe mijn best, Hans. Oké, okay, Astrid. Dag! Doei doei, doei! doei! Wouter. Ja? Hallo. Ja, goedemorgen. Het, het schijnt dat jij weet waarom Urk Urk heet. Ja, nou ik zit voor de eerste keer uh, naar je programma te luisteren en ik vind het wel leuk. En oh. op sommige dingen weet je het antwoord niet en deze weet ik dus wel. Nou, vertel. Nou, ik zit samen met, uh, met Willem, zitten we te luisteren. En Willem, ik woon in Wouter. Almeer. Ja. Ik woon in Almere. Ja. En uh, ik heb het zo'n beetje opgezocht, uh, Almere komt van Almaren en dat was dus een uh, zoetwater uh, merengebied. Ja. Uh, en daarna is het uh, door de Afsluitdijk zuid geworden. En Urk uh, was een eiland in de, in de Almere-streek. Ja. En dat was een keileembult. Oh. En da daar waren er meer van. Wouter, ja? kunnen jij en Willem heel even wachten? Want we moeten even naar het nieuws luisteren. Ja, dat dacht ik wel. Ja, het wordt wat krap. Maar we gaan nog even, even door over de leembult. Ja, want ja. ik heb er nog wat meer over te zeggen. Dus Oké, okay. ja, duurt even, want we moet ook disco draaien. Maar blijf hangen, dan spreek ik je zo weer.